Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd worden vanwege de kou tijdelijk niet op straat gezet. Maar asielzoekers die al op straat zijn kunnen niet terug naar de opvangcentra, zijn woordvoerder van minister Leers. Iran gaat de export van ruwe olie naar enkele landen snel stopzetten, Dat heeft de minister van olie gezegd, maar hij zei niet om welke landen het gaat. Het Iraanse parlement heeft de stemming over een boycott vandaag uitgesteld, omdat het eerst wil overleggen met deskundigen. De olieboycott is een reactie op nieuwe sancties van de Europese Unie. Die besloot vorige week onder meer de import van Iraanse olie... vanaf komende zomer te verbieden. Iran wil de export naar Europa nu al opzetten... zodat de Europese landen geen tijd hebben om alternatieven te vinden. Bijna een vijfde van de Iraanse olieproductie gaat naar Europa. In de Amerikaanse staat Florida zijn bij ongelukken op een snelweg... negen doden gevallen, bijna twintig gewonden... Het zicht was plotseling heel slecht door mist en rook van een brand in de buurt. Op verschillende plekken op de snelweg bij Gainesville botsten auto's en vrachtwagens op elkaar. Een aantal voertuigen vloog in brand. Volgens een politieman was de ravage de ergste die hij in bijna 30 jaar had gezien. De snelweg in Florida is een tijd lang afgesloten geweest. Het weer.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 ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja.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 Ja, hè? Heb ja. je even stilgestaan? Toch, hè? Ja, yes, uh, inderdaad. Nou, een prachtige uh, muziekbespreking. Dankjewel. Nou, oh, dankjewel. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Carmen de Haan, en zij is vernieuwend denken en communicatietrainer. En we gaan het in dit blok hebben, opnieuw, over de idealen van Carmen de Haan. Want daar zijn we toch uiteindelijk niet naartoe gekomen, vorige blok, eh, Carmen. Jouw idealen, wat wil uh, je daar iets over zeggen?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 Ja, maar ja, dat is natuurlijk één. En ja. ja, het begrijpen van. Maar hoe, ja. hoe, wat, wat, nou. wat doe je dan met zo'n cliënt? Ja, stel, stel, nou, ik heb een burn-out. Om even een voorbeeld te, te, te Ja, dan te wachten geven. we even tot de ergste dingen. Oh, Dan nou, Kan je die meer luisteren? Um, nee, is helemaal goed. Geef me uh, een ander voorbeeld. Je bent bijna uit je burn-out. Of Ik ben bijna uit mijn burn-out. Of ik ben bijna in een burn-out. Die is ook leuk. Oh, die is goed. Ja, ja, ja. ja die is goed. Dan, dan houden we een intake. En dan uh, toch wel vrij direct uh, kom je met jezelf in aanraking uh, hoe je dat daar toch voor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 anders kom je niet. Kom je ik heb niet, nog nooit ja. iemand naar binnen gehad Prima, die er niet voor ja. open stond. Ja. En die, uh, dus zo'n is intake is, is, gaat vrij pittig, maar zeker de cruciale vraag. Want dat van, 20 je bent heel direct, hè? <laughs> he? <laughs> Wat is nou de winst? Waarom doe je dat nou? En dan zeg ik, dus eens kijken, zeg. het is één grote prutzooi. Maar ik ben zo benieuwd hoe je dat daar nou voor elkaar krijgt. En dan zie je al een stuk ontspanning komen. En dan, dan hebben we er samen lol in. En dat is al het moment dat ik al de nodige handvaten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 frankelende manier, uh, ook heel krachtig, heel doortastend en dus de mensen die echt willen kennismaken met wat is nou vernieuwend denken. En in acht lessen brengt zij de mensen naar een behoorlijk niveau toe. Maar daarnaast hebben we nog iets heel moois en er is ook een aparte website van en dat is de Stroomtaal. Dat is een jaar of zeven... We ga je eens even naar Juco's. Ja, dan doet de Stroomtaal. Oh, wacht even. Maak het verhaal nog even af als je wil. Ja, Stroomtaal is een initiatief, zeven jaar geleden geboren, waarin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 Lekker eerlijk is, hè. Hmm. <laughs> je... Ja, het is echt een spiegeltje voor mij. Mooi. Ja, ja nou, dankjewel. Echt een rijkdom. Ja. En heel veel succes uh, met al je trainingen. Dankjewel, je En ook, uh, in het vervolg natuurlijk bij Carmen. Je bent inmiddels uh, collega van Carmen geworden. Ja. Dus je, gaat, uh, je doet nu ding, ook dingen. Ja, ja, ja, ja. Met veel plezier, ja. Ja, nou, dankjewel. Dankjewel, Risa. Carmen, ik hoor dat je een hele... Dat hoor ik vooral van Juke ook, maar ik heb het jezelf ook horen zeggen. Je hebt een hele coachende <kijf> stijl van training geven. Yeah. Op. Yeah. En mensen die, je bent niet zozeer degene die het vertelt, maar je bent meer degene die zegt: Joh, zoek het maar uit. Ik, ik, ik rijk je dingen aan, en, maar het is vooral jou, jouw pad.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 Corsi Merkels vind ik geweldig. Corsi Merkels, ja. dat is ook... Maar is dat niet een beetje gedateerd inmiddels? Ja, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Daar nee, nee, nee. ben van ik al zo'n vorige... vijftien jaar mee bezig. En elke Zo. maand weer een middag les in. En dat, ja, ik heb er vandaag weer in zitten lezen. En het het uh, geeft, geeft... Ja, dat zijn ook weer dingen. Dus het, is, het is vrij diep. Ja. Het gaat vrij diep. Maar het, het brengt je weer tot zoveel mooie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 Okay. Mooi hè Mario? Ja, ja. goed hè? Ja. Noem maar even je website, Carmen uh, Of, of, of ja. hoe ze kunnen bereiken. Ja, ik ja, nou, nou, heb ja. er drie hoor. Ja, ik heb er drie. Ja. Ja. Uh, www.karmedahan.nl.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 Carmen, wij uh, hebben altijd een cadeautje. Uh, dat is het inspiratiespel. Inspiratie Radio, inspiratiespel. Ah. Het 2000 -inspiratiesp 2012 inspiratiespel, dus heel erg actueel geworden inmiddels. En dat is een spel gemaakt door onder meer uh, Rob Spruit. Die de techniek doet. En die anderen vergeet ik altijd, maar je bent er bij, dus roep hem maar even. Nou, dat is uh, Marieke Verkerk, ja? Peter Tonen. Die kennen geweest ook. Die ja, ja, kennen op ook. het gebied van 2012 in de Mayas natuurlijk. Ja. En uh, Anselie van Driet. Die is hier ook geweest, in ja. de uitzending. Ja. Dus die hebben uh, waarschijnlijk wel mede door de uitzending koppen bij elkaar gegeven. Uh, dat, en, uh, ja, zo is het wel ontstaan. Door ja. inspiratie ja, kijken, ja, leuk eigenlijk. Er ontstaat he? het toch nog wat goed. Of toch nog wat. Er ontstaat het mooie, veel mooie dingen. Heel veel en, mooie uh, dingen. Nou, dit gaat dus over het uh, de Maya kalender. En, het, uh, en je, als je dit speelt, dan leer je heel veel van jezelf. Dus geweldig, dat wil ik je aanbieden. Geweldig. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ik ben heel blij mee. Nou, Rob, heel erg bedankt. Ja, voor, graag gedaan. Voor de muziekbespreking. En... Uh, voor je techniek, wat weer feilloos ging. Ik wil Herman bedanken, uh, Betty bedanken, Juke bedanken. Dankjewel. En ja dochter, dat beetje, heel erg ben je namelijk bij. Sharon. Sharon sorry, Sharon. Ja. En Sharon, die zit hier ook. Um, de volgende uitzending is op zondag 5 februari van 7 tot 9 avonds. En we hebben dan Marja Moors in onze uitzending en zij gaat het hebben over dromen. Nou, daar hebben we het eigenlijk al een beetje oh. over gehad. Dus dan gaan we gewoon feilloos of naadloos gaan we dan door. <laughs> naar, met, uh, Spannend. Nou, maar uh, als je er weer wil uh, sidekikken, nou, dan graag. Kun ja, je kunnen in je dromen uh, gaan inbrengen. Ja, heel dus, goed. Als je ze nou even opschrijft, ja, ik kan het zeggen, dan ga ik ze opschrijven. Twee uur, twee uur ja. weken. <laughs>